Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van 130 miljard euro. Op de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden is besloten om de beslissing hierover uit te stellen tot volgende week. Eerst moet het Griekse parlement zijn steun uitspreken... voor het bezuinigingspakket van de Griekse regering. Ook moeten de Grieken snel duidelijk maken... hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Israëlische regering accepteert geen Palestijnse regering waaraan Hamas deelneemt. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman gezegd tegen verschillende VN-ambassadeurs. De twee rivaliserende Palestijnse groeperingen sloten maandag in Qatar een akkoord over een gezamenlijke regering. Eerder liet premier Netanyahu al weten dat Fata leider Abbas moet kiezen tussen vrede met Hamas of vrede met Israël. Een onbekende automobilist heeft gistermiddag een meisje van vijf ontvoerd in de Brabantse plaats Oudenbos. Hij trok haar in zijn auto en liet haar een uur later op dezelfde plaats weer gaan. De politie kan nog niet zeggen of het meisje iets mankeert. De man had eerder op de dag al geprobeerd om drie andere meisjes te ontvoeren. De politie is op zoek naar de man. Hij reed in een kleine blauwe auto met een gele streep. Het aantal doden door het strenge winterweer in Europa is opgelopen tot ruim 460. Vooral Oost-Europese landen zijn getroffen door de strenge vorst. In Polen en Oekraïne viel ruim de helft van de slachtoffers. In Bulgarije en Tsjechië zijn ook tientallen mensen omgekomen. In Italië zijn nog steeds hele dorpen ingesneeuwd. De kou heeft daar tot nu toe 43 levens geëist. Oud-wielrenner Jan Ulrich geeft toe dat hij in het verleden contact heeft gehad... met de omstreden Spaanse sportarts Fuentes. De bekentenis kwam kort nadat het internationaal sporttribunaal... de Duitser een schorsing had opgelegd van twee jaar. Ook raakte hij de derde plaats in de Tour de France van 2005 kwijt. Ulrich zegt nu dat het een grote fout was om met Fuentes in zee te gaan. Het weer. In de loop van de dag veel zon en min drie graden. Ook morgen nog vrij zonnig en droog. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 10 februari, goedemorgen. De kou is bepaald nog niet uit de lucht. En ook niet voor Griekenland, want de andere Eurolanden twijfelen over de haalbaarheid van de Griekse plannen voor hervormingen. De tweede lening wordt voorlopig niet verstrekt. Tijns AD doet verslag vanuit Brussel. En Conny Keser heeft de reacties uit Athene, dat overigens komende dagen weer wordt platgelegd door stakingen. In Italië verlopen de bezuinigingen heel anders. Premier Monti oogst zelfs lof voor zijn ingrijpende hervormingen. Over de Grieken en de Italianen en Brussel... praat ik na half acht met hoogleraar Economie Ivo Arnold. Personeel van Netcar legt vandaag het werk neer uit protest... tegen het vertrek van Mitsubishi uit Borne. Maar Robin Visser is vanochtend in Limburg. En de NS moet bij winterweer de dienstregeling veel eerder aanpassen... vindt minister Schultz van Verkeer. Maar dat vindt de Partij van de Arbeid wel een hele magere oplossing. Ik spreek erover met Tweede Kamerlid Jacques Monas. Alle wethouders van Apeldoorn zijn opgestapt naar de bakel met investeringen in grond. Wel met de waarnemend burgemeester die nu zonder college zit. hoort meer over die pogingen tot ontvoering in Oudenbos. Het oudste marineschip wordt vandaag uit de vaart genomen. Ik spreek zo met de commandant en Karin Alberts is in Friesland om te kijken hoeveel mensen vandaag toch nog die Elsteden tocht gaan schaatsen. Radio 1 Journaal tot half tien kunt u ook volgen via internet, via NOS.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Griekenland krijgt dus voorlopig nog geen tweede noodlening van 130 miljard euro. Hebben de ministers van financiën van de eurolanden besloten. Voorzitter Juncker van de Eurogroep zei dat ze eerst garanties willen voordat het tweede Griekse noodfonds wordt uitgekeerd. We Hij stelt drie voorwaarden voor een nieuwe noodlening. Ten eerste moet het Griekse parlement komende zondag haar steun voor de bezuiniging uitspreken. The Greek Parliament should improve. Op zondag de politiepakketje gegeten tussen Griekenland en Detroit. Dan moet Griekenland de extra bezuinigingen van 325 miljoen euro in 2012 snel concreet maken. Additional structural expenditure reductions of uh, 325 million of euros in 2012 should be rapidly identified in order to ensure that the deficit target is achieved. En dan wil Jonker nog een sterke garantie krijgen van de Griekse regeringspartijen dat de bezuinigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. We moeten strong politieke assurances van de of van de coalitiepartijen op de implementatie van het programma. Minister De Jager van Financiën onderstreepte de eisen van de Eurogroep. We zetten nu heel stevig de druk erop, de duimschroeven aan. En voor Nederland is het heel duidelijk: als ze niet voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld, dan komt er ook geen geld. De Griekse regeringspartijen presenteerden gisteren een pakket aan maatregelen. Alle details daarvan zijn nog niet bekend. Maar wel is duidelijk dat het minimumloon met 22% wordt verlaagd. En dat er 15.000 ambtenaren worden ontslagen. In Apeldoorn zijn de wethouders opgestapt. Vanwege fouten die zijn gemaakt met onverkoopbare bouwgronden. Partij van de Arbeid, wethouder Spoelstra, zei dat tijdens een raadsvergadering. Het college van BNW heeft het de afgelopen 10 jaar niet goed gedaan op het gebied van het grondbedrijf. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken... en vindt dat het college de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. De gemeenteraad wil daarbij een nieuwe start maken. Meneer de voorzitter, leden van de raad, wij treden af. Apeldoorn zit door de fouten met een tekort. In het verleden werd veel bouwgrond aangekocht met de bedoeling die grond met winst weer te verkopen. Maar door de crisis was er nog maar weinig interesse voor de grond. En zodoende blijft de gemeente achter met een tekort van zeker tientallen miljoenen euro's. Premier Rutte wil zich niet uitspreken over het meldpunt dat de PVV heeft geopend om te klagen over de overlast van Polen, Roemenen en Bulgaren. Dat zei hij in reactie op vragen in de Tweede Kamer. In de eerste plaats, de regering heeft nooit commentaar op de specifieke opstelling van concrete partijen. Dat is aan de Kamer zelf. U hebt elkaar erop aan te spreken, dat is niet onze taak. Ten tweede, wij werken goed samen met de PVV, maar niet op het terrein van Europa. Dus op het terrein van Europa kan er ook geen misverstand zijn met andere Europese lidstaten dat dit een minderheidskabinet is. We hebben 52 zetels en geen 76, want op het terrein van Europa werken wij niet samen met de PVV. Op de website van de PVV kunnen mensen aangeven of ze hun baan zijn kwijtgeraakt door werknemers uit de Oost-Europese landen. En ook kan er worden geklaagd over overlast en dronkenschap. Een automobilist heeft in Brabant meerdere meisjes geprobeerd te ontvoeren. Bij de politie kwam een melding binnen dat een man in Oud-Gastel een 12-jarig meisje geprobeerd had zijn auto in te trekken, zegt de politie. Op het moment dat we daarmee bezig waren, uh, kwam net iets voor half vijf de melding binnen dat in de omgeving van de burgemeester Thijssenstraat een vijfjarig meisje uh, daadwerkelijk in de auto was gestapt bij een man. Um, zij is een klein uur weg geweest en is vervolgens in dezelfde omgeving van die burgemeester Thijssenstraat uh, door hem weer afgezet. De politie kan nog niet zeggen of dat meisje uit Oudenbos iets mankeert. In totaal zijn er drie pogingen gedaan tot ontvoering. En is er één meisje daadwerkelijk meegenomen. Man rijdt volgens de politie in een opvallende auto. Het gaat om een oud model uh, blauwe auto. Een klein model uh, met een gele streep aan de zijkant. Man is nog niet aangehouden. De politie houdt vandaag extra toezicht omwille van de veiligheid van kinderen. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bij elkaar in New York. En Argentinië dient een klacht in tegen Groot-Brittannië over de Falkland-eilanden, of de Malvinas, zoals zij ze noemen. Volgens president Kirchner maakt Engeland zich schuldig aan wat zij noemt het militariseren van de eilanden. Om de Zowel Groot-Brittannië als Argentinië maken aanspraak op de eilanden. Londen stuurde tot woede van de Argentijnen een oorlogsschip naar de regio. En vorige week kwam kroonprins William aan als reddingspiloot voor de marine. My Valentine hoort u van Paul McCartney... Want als laatste Beatle heeft nu ook hij zijn eigen ster... op de Walk of Fame in Hollywood gekregen. Bij de onthulling waren een paar honderd fans van McCartney aanwezig. Een 69-jarige zanger zei tijdens een toespraak... dat hij als jongetje in Liverpool nooit had kunnen denken... dat hij op een dag een ster zou krijgen op, op de Walk of Fame. Way back in history, in Liverpool... when we were kids and we were listening to uh, Buddy Holly... en all the rock and roll greats... Ik had nooit gedacht dat de dag zou komen wanneer ik een ster star op de Hollywood Walk of Fame. Dat was een onmogelijke happen. Ster van McCartney ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. En Paul McCartney krijgt de ster omdat hij 50 jaar actief is in de muziek. Grieks akkoord over de extra bezuinigingen en hervormingen... heeft maar weinig indruk gemaakt op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 500 procent hoger. Het mag geen naam hebben. En de Nasdaq won 14e. Japanse Nikkei-index. Daar gaat het niet zo goed. Er wordt al gehandeld, daar maar staat op een verlies van 14e. Dit is het NOS Radio 1 journal, met Marcel Oosten. Het is tien over zes. Hoewel het nog volop winter is, zijn er veel zomerfestivals... die al heel druk bezig zijn met de voorbereidingen.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 in a bar full of flies So she takes and she takes She takes and she takes She understands when she gives it away she calls Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to real life. Allee, Song hoort u van Beth Hart. En zij staat dus op de Zwarte Cross. Wordt gehouden op 20, 21 en 22 juli. Organisatie van het festival in Lichtenvoorde... heeft ook de eerste theater-ex trouwens al bekendgemaakt. Zo geeft Leo Blokhuizen masterclass dialectmuziek. En vertelt Arjan Erkel onder muzikale begeleiding over zijn ontvoering. Het is kwart over zes. We gaan maar eens kijken in Limburg bij Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Van Friesland naar ik Limburg al... en over hele andere zaken ja. gaat het vanochtend. Ja, ja, ja, we gaan het niet meer over uh, puntje, nee. puntje, puntje, puntje hebben. Maar dan toch nog, ja, toch nog weer even over puntje, puntje, puntje. Want uh, ik zie die auto's hier. Uh, hier staan die auto's die hier dinsdag. Uh, voor de poort zijn gezet gloednieuwe Mitsubishi's en uh, daar zit nu een dun laagje puntje puntje puntje op <laughs> een dun laagje ijs. Ja, ik had zo bedacht dat ik het woord vandaag niet wilde gebruiken, maar je snowboots kun je nog wel gebruiken. Zeker, die heb ik ook aan. Ja, dat past ook wel een beetje bij het onderwerp. Ik ben hier omringd door mannen uh, waarvan velen hesjes aan hebben en ook snowboots aan. Heeft u ook snowboots? Ja, u heeft ook snowboots. Nee, joh, ik heb iets. Ja, wat is dat dan? Dat zijn van Wat zegt u? Meinolds zijn dat. Dat zegt me helemaal niks. Wat is dat? Ja, mijn schoenen. Waarom? Nou nee, want ik had het net over snowboots. Ja, koude jongens, maar ik weet je niet. <laughs> Deze, zeg, dat zijn, dat moed, dat echte, zijn dat echte actieschoenen? Ja, dat zijn actieschoenen. Je zou er wel mee kunnen schoppen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. U deelt vanochtend een oproep tot staking uit. U bent van de FNV. Ja, al, al jaren. En uh, we hopen ook wel zeker dat het succes wordt. En dat iedereen ook nog wel een keer naar gelegen gaat. Ja. Ik vind het wel belangrijk. Nu, nu met z'n allen samen... Ja, ik bedoel, je werkt samen, moet je ook samen de stress kunnen delen. Ik kan me herinneren dat ik hier eerder ben geweest... ik denk ongeveer een jaar geleden, toen de productie werd gehalveerd... van een bepaald model uh, Mitsubishi. Het is eigenlijk al jaren dat er slecht nieuws hè, uit Born komt. Het is lang, lang, lang, lang, lang geleden dat hier goed nieuws vandaan kwam. Ik droom even samen met mij mee terug naar het mooie jaar 1968. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten door majesteit de Koningin, die op verzoek van de heren van Deurne een hendel overhaalde waarmee de voorste van een serie zware persen in beweging werd gezet. Twee jaar nadat de eerste paal de grond inging, kreeg al dus de productie van personenauto's zijn officiële begin. Maar DAF was hier reeds volop bezig. De groei van een auto begint in de zogenaamde persstraat waar in lijn opgestelde zware persen de onderdelen voor de carrosserie pas klaar afleveren. Daarna verhuizen deze naar de laststraat. Hier, evenals overal elders in de fabriek in Borren, zijn het omgeschoten mijnwerkers die het werk doen. Het transport van de groeiende auto langs de verschillende afdelingen is volledig geautomatiseerd. Elke dag komen er in deze fabriek momenteel 170 van de band. Dat wil zeggen elke drie minuten één. Maar het is de bedoeling dat de productie binnen niet al te lange tijd... tot 400 per dag zal worden verhoogd, Wat werk betekent voor ongeveer 3000 man. Met deze nieuwe vestiging in Born, waarin staatsmijnen deelnemen... is een belangrijke bron van arbeid gecreëerd... in een gebied dat deze industrialisatie ten zeerste nodig heeft. Ja, those were the days. Uh, een handig dingetje van dit geluidsfragment is... dat ik niet meer uit hoef te leggen hoe de fabriek werkt... Dat is nou ongeveer wel duidelijk. Uh, ze hebben het over 3000 mensen, er zijn er inmiddels uh, nog maar 1500 uh, over. En dan hebben we dus wel over 1500 gezinnen. 1500 families die daarvan uh, afhankelijk zijn en die nu uh, het slechte nieuws gekregen hebben. Ik ga vanochtend hier uh, de actie en de oproep tot staking uh, volgen. Ik heb begrepen dat we ook nog uh, op reis gaan. Ja, naar Geleen. We gaan naar Geleen, dat is hier niet dan, heel ver vandaan. De nee, niet ver vandaan, naar de Haanhof. En daar is een uh, grote bijeenkomst. veel manifestatie, ja. Gaan we eens kijken wat het wordt. Nou. KWW, kiek wat wordt, zeggen ze ja. in het Oosten. Nou, zeggen jullie hier in Limburg? Lord gewoon en kum allemaal. Ik <laughs> kon het wederom niet volgen. <laughs> we zullen het zien. Laat gaan, dan komt, het, het, dan komt het allemaal wel. Mark Robin, inborn, ja zeker, dat was de vertaling, uh, in Limburg. Hij is bij Netcar en de mensen die daar vandaag het werk neerleggen. Vijf grote Amerikaanse banken gaan samen 26 miljard dollar betalen aan huiseigenaren... die in de problemen zijn geraakt of zelfs hun huis zijn kwijtgeraakt. En dat was in veel gevallen onterecht, omdat de banken onzorgvuldig waren... zei president Obama gisteren. En hij is blij dat er nu een beetje compensatie komt voor de slachtoffers van de huizencrisis. Zoals Crystal uit Florida, die correspondent Wessel de Jong daar ontmoette. Hadden jullie je eigen huis hier in in Lia Ekers? We did back when everything fell out um, about five six years ago. Een paar jaar geleden toen mijn man zijn baan verloor, verloren we alles, verloren we ook ons huis. Toen zijn we beiden naar Kentucky verhuisd. You know because we heard that there was jobs there and we both ended up working at a Chili's restaurant up there. You know which was a fall. Ging gingen in een Chili restaurant werken? Dat was een geweldige armoedeval. <coughs> It's not a good feeling. Crystal, haar man en vier kinderen maken kans op een uitkering van 2000 dollar uit de compensatie die de banken gaan betalen. Maar de banken, zoals de Bank of America en Citigroup, gaan zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling. Dus of Crystal uit Lehigh Acres ook geld krijgt is nog absoluut onduidelijk. Lehigh Acres is een stadje in Florida dat zwaar getroffen is door de huizencrisis. Het is dan ook niet voor niks dat de officier van justitie van de staat Florida... het uiterste wilde halen uit de onderhandelingen... tussen alle 50 Amerikaanse staten en de vijf banken. Dat heeft volgens president Obama een uniek akkoord opgeleverd. Dit is the grootste joint federal state-settlement in onze nation's history. Sinds het akkoord uit 1998 met de tabaksindustrie over schadevergoeding... is er nooit meer zo'n grote overeenkomst gesloten. We hebben een landmark-settlement... Dit akkoord met de vijf banken is een mijlpaal. Het moet snel hulp bieden aan de zwaarst getroffen huiseigenaren. En het moet ook snel een einde maken aan de meest schadelijke praktijken van veel hypotheekverstrekkers. Maar wat hebben die banken dan precies fout gedaan, volgens de president? Many companies that handled these foreclosures a fighting chance. ...to hold on to their homes. Veel van de banken hebben de worstelende huiseigenaren... ...geen enkele kans gegeven hun huis te behouden. Some of the people they hired to process foreclosures... used fake signatures to, uh, on fake documents... ...to speed up the foreclosure process. Hun papieren werden vervalst om ze maar zo snel mogelijk... ...uit hun huizen te kunnen zetten. You gotta think about that. You work and you save your entire life... ...to buy a home. That's where you raise your family. That's where your kids memories are formed... Een huis waar mensen hun hele leven voor hebben gespaard, waar families zijn opgegroeid. Gewoon weg. Door dit soort onverantwoordelijke en illegale praktijken. En we to let them go dit kon niet ongestraft blijven wat Obama betreft. The terms of this en deze deal die gaat de president zeker gebruiken in dit verkiezingsjaar. Hij zal zich hiermee hard afzetten tegen de Republikein Mitt Romney. Die waarschijnlijk zijn concurrent wordt dit najaar. De hele huizencrisis die moet je niet proberen af te remmen. Laat de markt maar de bodem opzoeken. Investeerders mogen die huizen kopen en aan wat mij betreft huurders inzetten, zegt Romney. Crystal uit Florida kan Romney precies uitleggen hoe die bodem eruit ziet. President Obama zal mensen als Crystal gebruiken om Romney af te schilderen... als de kandidaat die alleen maar opkomt voor de Rijken. It's been tough. Crystal uit Florida moet maar afwachten of ze wat compensatie krijgt... van de Amerikaanse banken. U hoorde een bijdrage van onze Amerikaanse correspondent Wessel de Jong. Gaan we naar Australië. Soms worden overstromingen van tevoren aangekondigd... zoals in New South Wales in Australië. De boeren in dat gebied bereiden zich voor op een paar weken als eilandbewoner. En correspondent Robert Portier gaat bij ze langs om te kijken hoe dat gaat. Hallo. Hi Robert, I'm Di. Welcome to Station. Ik ben te gast bij Philip Die Rich van Jandra Station. Een boerderij net buiten Burg, pal aan de rivier. Op dit moment is er nog niets aan de hand. Maar over twee weken is dat volledig anders. Alles wat ik nu kan zien is dan overstroomd. En de boerderij is dan afgesloten van de buitenwereld. Om u voor te zorgen dat het water straks niet helemaal tot aan de rand van het huis komt, is de familie druk bezig met het aanleggen van een aarden wal. Er moeten 500 zandzakken worden gevuld om een muurtje te maken van 90 meter. Yeah, ja, we've got to do a whole lot. We need to do deze, of these. So een beetje a bit of a team happening during the week and we'll be able to put them around all the stop the water coming into the house. De 8000 schapen die dit bedrijf heeft moeten ook allemaal een droog plekje krijgen. En die worden natuurlijk met de motor bij elkaar gedreven. Het is niet de eerste keer dit jaar dat dat nodig is. Ook vorige maand stond het bedrijf al blank. Het is een hoop werk en je zou er bijna moedeloos van worden. Time that here now, we kunnen dingen More creative and productive on the on the property. So, not that you don't want to do it because you don't want to save your possessions and your stock. But it's uh, you factor up all the time that you spend working around the flood it's, it's money. Jandra station gaat zijn derde overstroming in twee jaar tijd tegemoet. Toch wel een beetje veel zou je zeggen. En toch is eigenaar Philip best wel optimistisch. Want zegt hij, ik heb liever deze overstroming. Dan dat ik de droogte heb die we de afgelopen tien jaar hebben gehad. Dit levert in ieder geval nog een beetje voer op voor de schapen. Ik we We zijn even binnen gaan zitten. Het is namelijk 32 graden. Dus we hebben er een glaasje water bij genomen. En die vertelt me dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is om geïsoleerd te wonen zolang de elektriciteit het doet en de koelkast dus werkt en dat er gekookt kan worden op gas. En ze zegt dat ze eigenlijk vooral geniet van de kikkers met hun ongelooflijke lawaai. A couple of weeks ago when we had 10 inches of rain in 10 days, it was unbelievable the frogs outside, the noise was deafening. It was quite a cacophony of sound. Philip en die maken zich voorlopig nog geen zorgen. Maar mocht het straks allemaal toch op ze afkomen... dan pakken ze de boot, varen naar de grote weg waar ze hun auto hebben staan... en dan rijden ze alsnog de 25 kilometer naar de stad Burke. Dwars door het water, dat dan weer wel. Robert Portier vanuit Gendra Station, een boerderij in New South Wales in Australië. Het NOS Radio 1 Journaal, sport is weer een Nederlander actief in de Formule 1. Guido van der Garde debuteerde gisteren in het snelste circus van de sport als testrijder weliswaar. Hij reed in de bolide van Caterham, voormalige Lotus, zijn rondjes op het circuit van Geddes en hij vond het mooi. Ja, het ging goed. Uh, nou goed. Het was natuurlijk wel even geleden dat ik in de race heb gezeten. Dus de laatste keer was uh, in Monza vorig jaar, dat is vijf maanden geleden. Dus we moesten even weer een beetje in de rit bekomen. Maar ja, we hebben een goede dag gehad. Het team was erg tevreden. En uh, we, hebben, we hebben tegen de tachtig rondjes aangereden. En uh, ja, het uh, was, was wel weer even top om, uh, om in een Formulee-auto te zitten. Zeker weten. Van de Garde is dus in Spanje in Geerdes om te testen. Het is alleen de vraag of hij de auto test of dat het team ook hem aan het testen is. Beide, ik bedoel, uh, we hebben uh, vandaag gaan ze nu kijken wat je kan. Uh, kijk, voor mij is het nieuw in de Formule 1, je hebt natuurlijk heel veel knop op het stuur. Uh, je hebt DRS, dat je uh, je vleugel achter uh, open kan zetten, wat meer snelheid creëert op, op, op, uh, op het rechte stuk. En daarnaast heb je Curse, uh, dat is een soort batterij die, uh, die wat meer power geeft. En, uh, en dan heb je nog een keer uh, tussen de, de 10 en 20 knoppen op het stuur. Dus je moet heel veel dingen uh, tegelijk kunnen. En uh, ja, daarvoor testen ze je ook. Daarnaast mag je de auto ook testen en wat dingen veranderen met de setup. En, uh, en natuurlijk uh, ja, zien ze, gaan ze ook kijken wat je zelf kan. Ja. Van Gaarde gaat het seizoen in als testrijder en eerste reserve van Caterham, van het Caterham team. Trouwens wel een prachtige auto, mooie kleuren. En hij hoopt volgend seizoen een vaste plaats achter een van de sturen in de Formule 1 te krijgen. Mark Tuitert heeft dan toch zijn officiële debuut op natuurijs gemaakt. zou eigenlijk woensdag al gebeuren op het NK Marathon in de net en tijdelijk opgerichte KPN-ploeg. Maar daar stak de KNSB toen een stokje voor. Ploeg had volgens de concurrentie de regels niet gevolgd. Gisteren startte dat wel in de ronde van Scarstalan. Het viel hem niet mee. Met de wind mee, hoor, dan gaan die gasten zo hard. En dan, dan, dan, ga je, dan verval ik een beetje wel in een slagje dat ik iets dieper ga zitten. Want dan train ik het hele jaar op, op diep zitten. En als er iets niet handig is om te doen, is het diep zitten. Dus ja, dat, uh, dat loopt even uh, heel erg zwaar. Lopen je benen vast als het te lang, uh, te lang gaat. Dus dan was ik kopgroep weg... En, de grote ploeg zaten erbij, dus ik dacht even mooi. Misschien dat ze lekker een beetje tempo laten zakken, dan gaat het goed. En uh, die tempowisselingen af en toe hard, gaat ook nog wel. Alleen, er gingen een aantal jongens op kop en die bleven maar sleuren en sleuren. En dan met de winnen mee. Dat, uh, oh man. <laughs> dat viel na 25 van de 100 kilometer uit, dat zat erin. De wedstrijd in Scarcelan werd trouwens gewonnen door Rob Harders. Bij de vrouwen ging de overwinning zoals zo vaak dit seizoen naar Voske Tamar van der Wal. Franse wielrenster Janine Longo is in opspraak geraakt, alweer. Maar ze lijkt gered te worden door haar echtgenoot. Franse politie arresteerde hem, namelijk omdat hij EPO het land in zou hebben gesmokkeld. Gisteravond gaf hij dat tijdens een verhoor toe. Maar zo voegde hij eraan toe, hij had het gedaan zonder dat zijn vrouw ervan wist... en het was voor eigen gebruik. En zo lijkt de wielrenster de dans te ontspringen. De inmiddels 53-jarige Longo probeert zich te kwalificeren... voor de Olympische Spelen van Londen. Marokkaanse international Oussama Asaidi is met een blessure van de Afrika Cup teruggekeerd bij Herenveen. Hij heeft last van een Achillespees en moet tenminste drie weken rust houden. Asaidi heeft sowieso weinig prettige herinneringen aan de Afrika Cup, want Marokko werd al in de poolfase uitgeschakeld. Radio 1 Het NOS-journaal Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De Nederlandse mededingingsautoriteit is kritisch over de kwaliteit van vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. De NMA onderzocht bijna veertig verschillende sites. In zestig procent van de gevallen klopte een groot deel van de spaarrentes of verzekeringspremies niet. Griekenland krijgt voorlopig nog niet een tweede noodlening van 130 miljard euro. Op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden is besloten om de beslissing daarover uit te stellen tot volgende week. De Israëlische regering accepteert geen Palestijnse regering... waaraan Hamas deelneemt. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman... in New York gezegd tegen verschillende VN-ambassadeurs. Volgens Lieberman is een Palestijnse regering van nationale eenheid... alleen in het persoonlijke belang van vattigleider Abbas... en Hamas-leider Menciaal. En de Gelderlanden meldt dat waterleidingsbedrijf Vitens... per ongeluk 12.000 spookfacturen heeft verstuurd. Facturen zijn terechtgekomen bij 200 huishoudens... En per huishouden zijn dat gemiddeld 60 facturen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is overwegend helder. Met vooral in het noorden enkele wolkenvelden. En de temperatuur ligt tussen min 5 graden aan zee. En plaatselijk min 12 in het binnenland. Daar bestaat een zwakke tot matig wind uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag is het zonnig met tijdelijk wat bewolking. De meeste wolkenvelden trekken over het Waddengebied. De wind wordt matig en voert koude lucht aan... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar min 2 graden aan de kust... tot plaatselijk min 5 in het binnenland. Vanavond koelt het snel af en vannacht vriest het opnieuw matig tot streng. Morgen, zaterdag, laat de zon zich regelmatig zien. Af en toe trekken wolkenvelden over... maar het blijft de hele dag droog met in de middag 3 graden vorst. Zondag zet het dooi in. Het is dan bewolkt met af en toe lichte regen of natte sneeuw. Aan de kust wordt het 3 graden... maar in Limburg blijft het een enkele graad vriezen.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 De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het zat er al een week aan te komen en gisteravond werd het een feit. Alle wethouders van de gemeente Apeldoorn zijn opgestapt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de gemeente tientallen miljoenen euro's heeft verspeeld met onverstandige grondaankopen. Ik open de vergadering, hartelijk welkom. Ik zeg ik open de vergadering, maar eigenlijk is het heropenen van de vergadering. Want de vorige week hebben de raadsvergadering om een uur of kwart voor één geschorst. Hopelijk wordt het niet weer zo'n gênante vertoning zoals de vorige keer. Ook de Partij voor de Dieren is natuurlijk ernstig geschokt thuisgekomen vorige week van een vertoning hier die ik niet verwacht had. Een vriendin die vorige week op de tribune zat, mailde... Dat ze het gevoel had gehad in een heel fout theater te zitten. Het was amper meer te volgen. Dat was niet goed. Tot zover de bespiegelingen over het chaotisch verlopen eerste deel van de raadsvergadering vorige week. Onderwerp toen en nu. De financiële en bestuurlijke crisis ontstaan door de te ambitieuze grondaankopen van de gemeente. De SGP heeft ook het woord gevraagd. Bij monden van de heer Van den Bergen. Wat is er eigenlijk mis in Apeldoorn? Allereerst... De grote financiële problemen als gevolg van de verliezen en afwaarderingen bij het grondbedrijf. Ruim 100 miljoen verlies. Als tweede, ingrijpende bestuurlijke fouten. Als derde, het college heeft de raad verschillende keren op belangrijke momenten onjuist geïnformeerd. Verantwoordelijk wethouder Mets was al opgestapt. De rest van het college bungelt. Raadslid Hendricks van Gemeentebelangen. We hebben een ernstige vertrouwenscrisis. En daarvoor is er een motie van wantrouwen gereed. Deze dienen wij nog niet bij de voorzitter in voor behandeling. De raad moet in deze eens even afwachten wat er gebeurt. Een verklaring die we zo nog verwachten kunnen. Een debat wat zometeen volgt. Het draagvlak van een motie van wantrouwen... dat is afhankelijk van de opstelling van het college... en van de collegepartijen. Dank u wel, voorzitter. Dat wordt een lange zit, denk je dan. Maar verrassend snel komt wethouder Fokko Spoelstra met de volgende verklaring. Het college heeft fouten gemaakt. Fouten die er de oorzaak van zijn dat wij er als gemeente... niet alleen slecht voor staan, maar er ook buitengewoon slecht op staan. Het college van BNW heeft het de afgelopen tien jaar niet goed gedaan... op het gebied van het grondbedrijf. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken en vindt dat het college de raad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. De gemeenteraad wil daarbij een nieuwe start maken. Meneer de voorzitter, leden van de raad, wij treden af. Dank u wel, meneer Spoelstra. Meneer Spoolstra sprak namens het college. Um, de vergadering is geschorst. Wat vinden de apeldoorners van het vertrek van hun wethouders? Als de ratten geplaatst, de stinkende skip... Ja? Gaat u dat zo? Ja ja, ja, ja. Ze zou eerlijk en open zijn, maar dat hebben ze nooit gedaan. En nou ook weer niet, die grondzaken. Als bewoner van Apeldoorn, dan denk je, ja, als zaken zo lopen... dan moeten mensen de consequentie aanvaarden. Ja. Mee eens? Dus ja. Ja. ja. Niemand vertrouwde ze meer, nee. Ja. Je beter weggaan, dat vind ik wel. Roel Pauw was gisteravond in Apeldoorn. Later deze uitzending bel ik nog met de waarnemend burgemeester van Apeldoorn... die nu, nu helemaal zonder college zit. Het oudste marineschip, Haar Majesteits Zuiderkruis... wordt vandaag na 36 jaar inzet uit dienst gesteld. In de jaren heeft het schip veel meegemaakt. Golfoorlog, drugsoperaties, jagen op piraten voor de kust van Somalië. Ik ga erover praten met de commandant van de Zuiderkruis, Herman de Groot. Meneer de Groot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het een bijzonder schip, de Zuiderkruis? Ja, het is zeker een bijzonder schip. Een schip met een dusdanig oude historie, uh, dat uh, maakt alles al bijzonder. Uh, kijk, een schip is een, uh, is een stuk staal. Uh, de mensen aan boord van een schip, uh, die zijn uiteindelijk de ziel. En als je zo lang uh, een schip in dienst hebt, dan gaan daar uh, heel veel mensen doorheen en die laten allemaal een stukje achter. En uh, ja, dat merk je. En uh, dat maakt de Zuiderkruis uh, zeker een uniek en een bijzonder schip. Het is een bevoorradingsschip. Uh, dat klinkt niet zo spectaculair. Nou, een bevoorradingsschip, ja, dat is de, daar is een schip ooit voor gebouwd. Dat is de, de, de Koude Oorlogrol. Uh, maar in de loop der jaren is er natuurlijk een hoop verandering in geweest. Uh, en tegenwoordig wordt het schip eigenlijk uh, zelfstandig ingezet. Uh, waarbij we natuurlijk uh, de oude taken nog steeds uh, hoog houden. En dan heb je dus de best of both worlds, uh, dan kun je zowel uh, antipiraterij, counterdrugsoperaties uh, zelfstandig uitvoeren. Uh, maar ook uh, coalitieschepen voorzien uh, van de, de nodige brandstof, uh, water, vliegtuigbrandstof en uh, ook hun langer op zee houden. Ja, wat was uw laatste missie? Uh, we zijn net uh, terug in december uh, van uh, Somalië, antipiraterij. piraterij. Ja, en heeft u daar contact ook gemaakt met piraten? Ja, dat, uh, dat gaat daar eigenlijk, uh, nou ik wil niet zeggen vanzelf, daar moet je best hard voor werken. Uh, maar uh, we zijn daar uh, actief bezig geweest en uh, uh, we hebben ook echt gemerkt dat in de, de periode dat wij daar geweest zijn, uh, de piraterij uh, toch aanmerkelijk is afgenomen. Uh, niet dat ze het niet proberen, maar ze zijn uh, behoorlijk minder succesvol. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Uw aanwezigheid is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Nee. Goed. Uh, het is 36 jaar. Is dat oud voor een schip? Uh, ja, voor een, uh, een oorlogsschip is, uh, is dat zeker uh, wel oud. Uh, het is wel zo dat uh, hoe groter een schip is, hoe langer het eigenlijk meegaat. Uh, uh, maar 36 jaar, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd uh, van haar uh, uh, dan is, dat een, uh, is, de, is de grand old lady behoorlijk op leeftijd. Ja, merk je dat aan boord begint het te kraken? Nee, gek genoeg niet. Uh, schepen worden toch anders gebouwd... dan bijvoorbeeld auto's. Uh, en het heeft ook voordelen. De techniek aan boord is nog een uh, soort techniek... Uh, waar uh, zelf aan gesleuteld kan worden. Uh, uh, ook doet het altijd? Sorry. Doet, doet het altijd van ouderwetse degelijke kwaliteit? Nou ja, dat gaat ook wel een stuk, maar je kunt het nog makkelijker met eigen middelen repareren. Het is uh, toch net even allemaal simpeler, net even iets minder elektronica. Uh, en dat betekent dat uh, ook uh, de jonge lui die uit opleidingen komen, daar uh, vaak zelf snel uh, zelfstandig aan kunnen sleutelen. Uh, en dat maakt het ook weer aantrekkelijk, ook voor de huidige generaties. Ja. En, en nu, wat gebeurt er met de Zuiderkruis? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, zoals alles, uh, al het overtollig defensiemateriaal uh, is de Zuiderkruis ook uh, in de verkoop. Uh, en uh, er zitten nog wel de nodige restjaren in het schip. Het uh, ligt er goed bij. Je kan er eigenlijk zomaar wegvaren. Uh, dus <laughs> op dit moment uh, is een speciale organisatie uh, van defensie... die zich bezighoudt met de afstoting van uh, overtollig materieel daarmee bezig. Ja. ja, het is dus nog niet afgeschreven. En het is ook niet echt helemaal de reden hè, dat het zo oud is. Het zijn ook deels bezuinigingen dat het eruit gaat. Ja, het is onderdeel van de bezuinigingen. Ja. Wat gebeurt er met u? Uh, nou, ik begin uh, komende maandag uh, uh, in Den Haag bij het ministerie van Defensie. Ach, oh. uh, u gaat aan land? Ja, dat zal wel even een verandering worden, maar goed, ook, ook dat hoort erbij. En uh, uh, achter, het biedt weer nieuwe uitdagingen. En dan uh, uh, zal ik ook daar mijn steentje wel weer bijdragen. Ah, als u had mogen kiezen, was ik dan toch niet liever op zee gebleven? Ja, kijk, ik ben bij de marine gegaan om, uh, om te varen. En een commando van een schip, dat, is, uh, toch, uh, de, de, dat zijn de mooiste momenten van je marinecarrière. Uh, en ja, uh, mijn hart ligt op zee, maar dat andere werk uh, dat hoort er ook bij. En zonder dat werk kunnen we ook niet op zee opereren. Dus uiteindelijk uh, moet je toch in die balans uh, uh, je weg vinden. Ja, dan gaat uh, het schip eruit, Zuiderkruis, en dan neemt u dus scheepsbel mee naar huis. Nee, nee, nee. Uh, normaal gesproken is het zo dat de scheepsbel naar de naamzegger gaat. Dat betekent bijvoorbeeld uh, in het geval van een uh, stadsnaam uh, naar het gemeentebestuur... of in het geval van een provincie naar het provinciebestuur... dan wordt het dan uh, uh, te leen gegeven tot er weer eventueel een nieuw schip met die naam is. Nou, dat is bij de Zuiderkruis natuurlijk een beetje moeilijk, uh, want uh, dat is eigenlijk een hemellichaam. Uh, en, oh, dat wist ik ook niet. Wat is dat dan voor hemellichaam? Dat, ja, het is het, het is tegenovergestelde van de polster. De polster staat oh. op het noordelijk halfrond en het zuidenkruis is eigenlijk hetzelfde op het zuidelijk halfrond. En, uh, maar goed, in dit geval uh, zal vandaag uh, mevrouw Kuipers... Uh, de echtgenote van André Kuipers, de astronaut, aanwezig zijn. En uh, ik zal de dus scheepsbel aan haar aanbieden in Buikleen, die dan uh, uiteindelijk uh, bij de ESA gaat belanden. En, en die zal daar dus uh, komen te hangen. Ach, omdat hij dichtbij dichtstbij zit. Hij zit er dichtstbij. Bij de Zuiderkruis. Nou, dat is wel uniek. Lijkt mij. Um, uh, ja, hoe gaat dat nou? Want een, een schip uit de vaart nemen, dat lijkt me toch niet niks. Hoe uh, Gaat dat nog met ceremonie gepaard? Ja, dat gaat uiteindelijk met uh, ja, best een hoop ceremonie gepaard. Uh, straks is de manning aangetreden. Uh, alle oud-commandanten uh, en chef de worden uitgenodigd. Dat zijn uh, dus, dus mijn collega's, mijn voorgangers en uiteindelijk alle oudste onderofficieren uh, die aan boord ook gediend hebben. Uh, nou, dan nou, zijn er natuurlijk wat toespraken, et cetera. En uiteindelijk gaan we de, de vlag, de geus, uh, de oorlogswimpel, die uh, worden neergehaald. Uh, dat zijn de drie vlaggen die een, uh, een oorlogsschip onderscheidt van een andere vlag. Uh, en uh, ja, daarmee wordt het schip uit dienst gesteld en dan is het een goed gebruik dat het uh, uh, naambord wordt verzaagd en alle oud-commandanten oh. krijgen een letter van het naambord goed. welke krijgt u? Uh, <lacht> nou ja, ik, ik heb het een klein beetje voor het uitkiezen, ik moet ze uitdelen dus ik, ik zal er nog eens even over nadenken oh. dat ik letterlijk voor mezelf reageer Dan zou ik de zet nemen, meneer de Groot <lacht> Herman de Groot, nu nog even commandant van de Zuiderkruis ik wens u veel sterkte en toch, u ook, en toch ook een mooie dag ja, we gaan er ook zeker van genieten. Dank u wel. Goed, goedemorgen. goedemorgen. Bijna kwart voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Italiaanse premier Monti is op bezoek in de Verenigde Staten. Met president Obama sprak hij over zijn inspanningen... om de schuldencrisis te bestrijden. Niet in, alleen in Italië, maar in de hele eurozone. In het Witte Huis prees Obama de Italiaanse premier om zijn inzet. Ik wil gewoon zeggen hoeveel we de sterke start hebben... Is en de effectieve measures die hij promoten. Lof dus van de Amerikaanse president, maar ook in eigen land... heeft Monti veel lof geoogst met de voortvarende manier... waarop hij de crisis te lijf gaat. Niet alleen in Griekenland, waar de schijnwerpers nu op gericht staan... ook in Italië weten ze wat bezuinigen is. Het land scheerde onder Berlusconi langs de rand van de economische afgrond... maar premier Monti wist het stuur behendig over te nemen... Hij voert een zeer streng pakket bezuinigingen door... dat vooral de midden- en de werkende klasse treft. Er zijn er die bang zijn dat hierdoor de economie juist gaat krimpen. Maar de Roma-fabriek in het Zuid-Italiaanse Benevento draait als nooit tevoren. Die maakt dan ook een van lands grootste exportproducten, pasta. En toch heerst ook daar skepsis onder de werknemers. Dit is niet de manier om de economie te veranderen. Ze moeten het geld daar halen waar het is... Niet van degenen die al niets meer hebben. Al dus Gennaro-Vernon. Collega Raffaele Romano, even verderop op de werkvloer, beaamt dit. Ze verzwakken de middenklasse, zegt Romano. En daarmee maken ze het hele land armer. Dat zie je nu al. Maar de chef kwaliteitscontrole ziet de crisis juist als een kans voor Italië. Aan de ene kant zijn wij Italianen gedeprimeerd... door de omstandigheden waar we nu in leven. Maar aan de andere kant zien we dat we onszelf nu kunnen bevrijden, verbeteren. En premier Monti geeft ons deze kans. We hebben vertrouwen. De directeur van de pastafabriek in Benevento benadrukt... dat het aan de Italianen zelf is om er wat van te maken. De regering moet de omstandigheden scheppen, maar de ondernemers moeten de economische ontwikkeling weer een stoot geven. Het succes van Italië hangt uiteindelijk af van de Italianen, niet van Monti. Monti dus, die lof oogst met zijn hervormingsplannen. Anders gaat dat in Griekenland over Italië. En Griekenland hebben we het vanochtend deze uitzending. Onder andere met hoogleraar Economie Ivo Arnold. Straks dan hoort u over natuurmonumenten... want dat heeft namelijk grootse plannen met het Markermeer. Directeur Jan-Jaap de Graaf ontvouwt zo zijn plannen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Bijland Zwaan. Ah, op dit moment is het nog rustig op de weg. Er staan nog geen files en ook de kou zorgt niet voor gladheid. Nou, vanmorgen verwachten we ook weinig drukte. De vrijdagochtendspits is altijd de rustigste van de week. 60 kilometer file rond half negen. Het is wel zo dat in de Schiphol-tunnel de linkerrijnstrook nog dicht is door ijsvorming. Dus ja, ja, nog steeds. Dat hebben ze nog steeds niet opgelost. Dus ja, misschien dat dat nog wat voor wat file kan gaan zorgen. Ja, dat komt van onder, hè, die ijsvorming. Ja, ja, water uit de grond en dat komt naar boven. Normaal gesproken merk je er helemaal niks van. Maar als het bevriest, dan wordt het op een gegeven moment een soort bergje. En dan krijg je dat niet meer weg. Nee, dat was het probleem. Nou ja, rustige ochtend. Hopen wij op Wijnand bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan we door naar Born, naar Netcar. Daar aan de poort is Mark Robin Visser vanochtend tussen stakende mensen. Ja, stakende mensen. In ieder geval een oproep tot staking wordt hier uitgedeeld. De mensen zijn vanaf dinsdag al thuis. Nadat ze maandag het slechte nieuws van de directie hebben gekregen... hebben de mensen tot vandaag vrijgekregen om het slechte nieuws te verwerken. De vraag is hoe dat gegaan is... Meneer Krins, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de afgelopen dagen doorgebracht? Ja, we zijn druk bezig geweest met de voorbereiding van de vervolgacties. Dus uh, geen verwerking? Ook verwerking. Hè? Maar ja, ik heb een dubbele taak. Ik moet ook zorgen dat de acties lopen. Ja, u bent niet alleen werknemer, maar ook van de FNV? Ik ben voorzitter van de bedrijfsledengroep hier. En we hebben dinsdag de grote tentactie gehad. En besloten dat we vandaag zullen staken voor 24 uur. En uh, we zijn, staan nu te posten bij de poort. En uh, ja, de staking is een groot succes, zoals je ziet. Er zijn bijna geen werkwilligen. Ja. De mensen die naar binnen lopen, dat zijn de mensen die hier ook noodzakelijkerwijs moeten zijn. En uh, we hebben nog een actieprogramma vandaag in de Haanenhof in Geleen. Ja, we gaan straks naar Geleen. En daar zullen een aantal sprekers zijn, maar de actie, hè, dat zie je wel, de medewerkers zijn solidair, dat is een groot succes. Duidelijk, hoe bent u de afgelopen dagen doorgekomen? Ja, rustig. Ik ben zelf ben ik van de CNV en. Uh, ik heb mensen hebben ook nog gebeld om in ieder geval niet te komen. En al die mensen wat ik gebeld heb, die zijn niet gekomen. En... Hoe wordt er gereageerd als je die mensen opbelt? Ja, dit hadden ze niet verwacht. Het is gewoon een klap in het gezicht hier. Voor iedereen, denk ik. En ook voor. Uh, voor de nevenbedrijven, voor alle 1500 mensen die wat hier werken. Ja. ja. Je kunt je afvragen als zo'n mededeling dan gekomen is. Natuurlijk is een reactie dat je strijdbaar bent, dat je je wilt verzetten. Maar wat het eigenlijk voor zin heeft? Wat valt hier nog te halen? Kijk, dit is het laatste gevecht. We moeten nu knokken om NETCA open te houden. Het kan zijn dat de derde partijen komen die NETCA misschien willen overnemen. En als dat niet lukt, dan moeten we knokken om een goed sociaal plan. Want dat hebben de medewerkers hard nodig. De meeste medewerkers zijn uh, ouder dan 50 jaar. En die hebben een hele moeilijke positie op de arbeidsmarkt. En een goed uh, sociaal plan is daar wel van belang. Ja. Ik was hier, als ik me goed herinner, vorig jaar, eh, toen er ook net slecht nieuws was gekomen. En ik heb eens even in de geschiedenis van Netcar gekeken. De afgelopen jaren, eigenlijk ieder jaar, was er wel een slecht nieuwsverhaal hier. Ja, dat klopt. Dat klopt. Eigenlijk... We er... Het is een treurige geschiedenis. Ja, wij hebben ons gewoon laten bezeiken door, door de Jap, want dit hadden we helemaal niet verwacht. En als je eigenlijk nagaat wat u zegt over de geschiedenis. In mijn gevoel, we hebben ons eerst door Duimelijk hebben Kruisler laten bezeiken. En nu krijg je dit weer hier bovenop. Ja luister, dit is niet goed voor, uh, voor iedereen. Ze voelen zich bezeikt, Marcel en Lara. is de conclusie hier even kort, van kwart voor zeven, aan de poort bij Netcar. Ja. Uh, straks gaan we naar, uh, naar Geleen. Gaan we horen uh, hoe het met... Uh, ja, er worden daar wel duizend mensen verwacht, denk ik. Ja, die verwachten we zeker wel. Uh, gezien de tentactie van Dinsdag denken we dat vandaag ook een groot succes wordt. Uh, ja. we, gaan, uh, we gaan straks die kant op. We gaan eerst hier zien nog even bij de poort uh, posten. Tot straks. Ja. Klinkt wel zeer droevig, inderdaad, bij Mark Robin Visser. Hij is in Born aan de poort van Netcar. En Lara is een dagje vrij. Officieel is hij afgelast, maar officieus zou je hem wel kunnen proberen te rijden. De Elfstedentocht. Enkele fanatieke schaatsers gaan vanochtend het ijs op. En verslaggever Karin Alberts is in Leeuwarden bij iets wat wij kunnen noemen een officieuze start. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou... Nou, dat kun je wel zeggen, Marcel. Want het is hier hartstikke druk. 40, 50 auto's hebben zich verzameld net ten zuiden van Leeuwarden op een weiland. En uh, hier staat een groepje van uh, ja, artikelingen, kun je wel zeggen. Nou oh, ja, dat kun je wel zeggen, ja. En u krijgt van Moederlief een officiële 11 uh, stedenkaart uitgereikt, want jullie gaan ook stempelen en gaan handtekeningen halen onderweg? Ja, wij gaan uh, proberen alle steden, 11 in uh, totaal, gaan we proberen te halen. Een stempeltje te halen en vervolgens uh, op de bonkenvaart af te sprinten met z'n allen. Maar tot die tijd zullen we het met z'n allen samen doen. En met z'n allen, met hoeveel zijn jullie? Ja, nu met z'n vijven, allemaal jongens uh, van vroeger, we hebben oude uh, toppers van toen. En we hebben elkaar nu weer gevonden om deze tocht met z'n allen te doen. Kijk, en, en moeder is meegekomen om een beetje te supporten. Ja, ja er is dus de ijsmeester is mee, uh, de moeder is mee, we zorgen voor de voerage onderweg. Uh, we beoordelen werkelijk of ze alle steden aandoen, uh, uh, we stempelen voor ze. Nou, en, uh, we het blijft wel een officiële tocht. Ja, ja, en wij zijn uh, geen bezemwagen, want ze zullen op de bonkenvaart moeten aankomen. Er is er eentje die ervaring heeft, die heeft al een alle steden tocht uh, En ze hangen... hoe lang deed hij er toen over? Wie, wie is die uh, ervaren uh, man? Eh uh, Camille? Camille? Camille? Camille? Camille, kom eens Camille? hier Camille jongen. Je hebt maar eens gereden, begreep ik. Camille? Kom ja, Camille. Je hebt maar eens gereden? Ja, in, in hoeveel hoeveel uur. Uh, 12 uur toen. Zo. En nu? Is het uh, streven om het uh, korter te doen? Ja, ja onder de tien. We zullen eens kijken of het gaat lukken. Maar het is in elk geval hartstikke druk, Marcel. Er zijn heel veel mensen hier naartoe gekomen. Die gaan nu met van die mijnwerkerslampen op het voorhoofd... en uh, bivakmutsen en flink ingepakt het ijs op richting Sneek. Want dat is de eerste pleisterplaats. Goed. Nou, maar eens kijken of ze het ook volbrengen In de kranten staan vanochtend verhalen van mensen die dat gisteren al deden... en zeggen dat het zeer zwaar is... En absoluut niet overal begaanbaar. Nou ja, Karen Alberts in ieder geval in Leeuwarden en kijkt mee bij de start. Gaan we naar natuurmonumenten, want het heeft een ambitieus plan. Wil een natuurgebied aanleggen in het Markermeer... en dat moet zo groot worden als de Biesbos. Bestaat uit een soort waddenachtige eilanden tussen Enkhuizen en Lelystad. Algemeen directeur van natuurmonumenten, Jan-Jaap de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U noemt het de Markerwadden. Ja. Kunt u nog even uitleggen, wat moet het worden... Nou, u heeft het eigenlijk al prachtig gezegd. Als je nu naar het Markermeer kijkt, dan is dat een, een, een grote waterplas waar je prachtig op kan varen. Maar verder is het er saai en de natuur is arm. Weinig vogels, achteruitlopende voedselaanbod voor die vogels dus het wordt van kwaad tot erger. Wat we nu van plan zijn, is om uh, uh, zand op te spuiten vanuit het Markermeer er een soort wat van te maken... Waar moet je voorstellen, een zeg maar, zandige vlakte met wat groei, begroeiing erop, water ertussen, mm. zeer aantrekkelijk voor vogels. Ja. Met als aantrekkelijk neven dat het gat waarin uh, wat er ontstaat, omdat je dat zand eruit haalt, daarin bezinkt het slip van het Markermeer en dan wordt het Markenmeer weer schoner. Dus het is met aan twee kanten. Ja, maar dan, plan. Mag ik u even onderbreken? Want zo'n zo wat leeft natuurlijk bij de getijdenwisseling. Hoe is dat nou dan ja, daar? U moet, Er is natuurlijk geen getij nee. in, in het Markermeer. Maar het is wel een plek die ook zal aangroeien door weer en wind. En het is in die zin vergelijkbaar dat je die afwisseling krijgt van, uh, van, van zandbanken... Van begroeiing, wat begroeiing, ik, zoals ik al zei, en, en water. En daar ligt de parallel en daar ligt ook de aantrekkelijkheid voor vogels. Dus de natuurmonumenten zijn ontzettend blij mee. Ja, vogels, maar die komen altijd om te eten. Is dat dat dan, dan wel? Ja, omdat je met name op die onlieve plekken... daar ontwikkelt zich al aan bodemleven. En daar komen die vogels op af. En daar mankeert het op dit moment zo erg aan in het Markermeer. Ja, dat gaat wat kosten, neem ik aan. Heeft u, heeft u al een schatting gemaakt van de kosten? Nou, kijk, we beginnen met een, een uh, vrij groot gebied, maar nog niet met het hele eindplaatje. Dat gebied waarmee we beginnen, dat zal zo'n 1000 hectare groot zijn. Uh, moet moeten denken aan 2000 voetbalvelden ongeveer. En de kosten daarvan die bedragen ongeveer 30 miljoen euro... Van gisteren de postcode loterij de helft aan ons heeft gegeven. Ja, 15, en de andere helft ja. gaan we bij andere partijen gaan we over praten met de overheid, bedrijfsleven. We willen het ook combineren met uh, waarschijnlijk wat grondstoffenwinning zodat het ook economisch aantrekkelijk wordt. Dus toen moeten we wel bijgesprokkeld worden. En, en hoe zeker is dit nou dat dit doorgaat? Niet helemaal zeker. Helemaal zeker? U mag dat gewoon doen? Nou ja, u mag dat gewoon doen. Het is een droom. Ja. En voor die droom geeft het de postcode loterij uit het zogenaamde Droomfonds. We hebben goede hoop dat we daar ook andere partijen bij kunnen vinden. Maar 100% zeker dat een droom uitkomt, ben je natuurlijk nooit. Maar Want... zonder ambitie kom je nergens. Nee, precies. Wat ik kan me voorstellen. Dat er ook nog andere mensen zijn die plannen hebben met dit gebied. Of er iets anders. Nou, dat anders. valt wel mee. Er is eh, heel veel jaar, jaar of tien over gesproken met allerhande partijen, ook allerlei overheden. Die hebben gezegd, we moeten de stedelijke ontwikkeling van Almere en Amsterdam moeten we ook begeleiden met natuur. Er ligt eigenlijk al een groot plan klaar om dat te doen. Maar er is tien jaar lang gepraat en niks gebeurd. En nu kan Natuurmonumenten er een zet aan geven, met ja. behulp van de loterij. En dat wordt straks voor iedereen interessant, ook voor uh, dagje, in dagjes mensen Absoluut interessant vogels, maar ook voor dagjesmensen, en zeker ook voor mensen die daar varen, want die kunnen daar ook een boot aan leggen. Het wordt gewoon aantrekkelijker voor iedereen en voor alles. 2030? Moet het klaar zijn? Nou, dit moet wel eerder klaar zijn. Eerder nog? Het, ja, het hele plan natuurlijk, daar hebben we het wel voor een jaar of twintig, maar die duizend uh, hectare waar ik het over had, we toch wel met een jaar of vijf moeten we er wel van kunnen zien. We gaan het volgen, meneer de Graaf. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan, dank ja, u wel. Jan-Jaap de Gaaf voor u, de algemeen directeur van Natuurmonumenten. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Met Bas Gemmink. GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietrainingen... in het Afghaanse Kunduz, dat staat in de Volkskrant. Fractieleider Jolanda Sap wil niet dat Nederlandse politietrainers... ook de Noordelijke Afghaanse grenspolitie gaan opleiden. Ook spreekt Sap een veto uit over de opleiding van politieagenten... die buiten Kunduz gaan opereren. Dit meldt woordvoerder van Sap aan de Volkskrant. En daarmee torpedeert Sap volgens de Volkskrant de kansen... die premier Rutte nog zag om de missie uit te breiden. Zonder GroenLinks heeft het kabinet geen meerderheid. Het enige wat SAP wel wil overwegen is extra aandacht... voor de opleiding van rechters, officieren van justitie en advocaten. De VVD schuift te veel op richting de PVV. Dat zegt oud-partijleider Ed Nijpels in het Algemeen Dagblad vanmorgen. Volgens de VVD'er is er grote onvrede binnen de partij. Maar houdt iedereen zijn mond om premier Mark Rutte te ontzien. Volgens Nijpels storen zorgelijk veel VVD'ers zich aan de symboolwetgeving van het kabinet, die indruist tegen het liberalisme. Een steen des aanstoots is de invoering van de minimumstraffen die het wantrouwen in rechters zou aanwakkeren. Volgens Nijpels moeten de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer zich meer te weerstellen tegen het kabinet partij zou volgens Nijpels een intern debat uit de, wet gaan, om, uit de weg gaan. omdat de partij een traumatisch verleden heeft aan interne vetes. Bijvoorbeeld de strijd tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Een inmiddels overleden plastisch chirurg van het Jeroen bosch ziekenhuis in De Bosch... wordt ervan beschuldigd. dat hij decennia lang illegaal borstimplantaat heeft ingebracht. bij vrouwen die hem zwart betaalden. Dat staat in de Telegraaf. Bij een deel van die vrouwen heeft hij in ieder geval in de jaren negentig... de omstreden pipimplantaten geplant. Het blijkt, blijkt uit een aantal verhalen van vrouwen... die de plastic chirurg onderhands een contant bedrag betaalden... De vrouwen konden meestal binnen twee weken onder het mes... maar kregen nog een dossier, nog een nakonsult. Zie je aan detail, de pipimplantaten... waren pas vanaf 1999 officieel op de Nederlandse markt. Onderzoek van de Volkskrant toont dat directeuren goed boeren... met beloningen in aandelen en opties. Die beloningen voor directeuren zitten weer in de lift... blijkt het onderzoek van de krant. De inkomsten van bestuurders stegen vorig jaar met 34 procent... naar ruim 41 miljoen euro... Vooral bestuurders van chipmachinefabrikant ASML streken vele miljoenen op. Volkskrant onderzocht 905 aandelen transacties. die bestuurders moeten melden bij de autoriteit Financiële Markten. De hogere bonussen staan volgens de Volkskrant in schril contrast. met de oproep tot een nullijn. van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van gisteren. Een doorbraak in onderzoek naar Alzheimer is te lezen in het Nederlands Dagblad. Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat een bestaand middel tegen kanker in staat is... om de symptomen van de ziekte Alzheimer bij muizen te bestrijden. De eiwitklonters in de hersenen die kenmerkend zijn voor de ziekte verdwijnen en het geheugen van de dieren herstelt weer. En die spectaculaire ontdekking staat vandaag beschreven in het tijdschrift Science. Tijdschrift. Behandeling werkt razendsnel. Binnen zes uur zakte de concentratie opgeloste eiwitten. witten... en na 72 uur was meer dan de helft van de eiwitklonters verdwenen. De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat het experiment op muizen is gedaan... en dat het effect bij mensen minder spectaculair zou kunnen zijn. In het Telegraaf staat dat de kosten voor trouwen een grote jamboel zijn... De kosten die gemeenten voor trouwen, trouwerijen doorberekenen aan bruidsparen kunnen honderden euro's verschillen. En de Nederlandse Trouwbrandsorganisatie pleit voor meer transparantie. Omdat het voor stelletjes vaak appels met peren vergelijken is. Ja, huiswerk doen. Dan moet je het dan ook nog, dan nog weer gaan doen. En niet te veel besparen op de mooiste dag van je leven natuurlijk. Dat is ook wel zo. Leuk. Na zeven uur, dan hoort u meer over Europa en Griekenland. Dit is Radio 1.